Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Op de A59 tussen Heusden en Waalwijk is een vrouw van 81 omgekomen. Volgens de politie was ze vannacht aan het spookrijden... en botste ze met haar auto op een ander voertuig. In die auto raakten twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A59 was lange tijd afgesloten voor politieonderzoek. Inmiddels is de snelweg weer open. Russische organisaties gebruiken vermiste Oekraïnse soldaten als lokaas... ...blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Organisaties die banden hebben met de veiligheidsdienst FSB... ...benaderen families van vermiste soldaten... ...en ze delen dan foto's en gegevens en vragen in ruil strategische informatie. Uit appgesprekken blijkt dat sommige families ook worden gerecruiteerd... ...voor spionageactiviteiten. Sinds de Russische invasie zijn zo'n 80.000 Oekraïners verdwenen... Het gaat voornamelijk om militairen die zijn gesneuveld of gevangen zijn genomen. De populaire skigebieden Leg en Zoers in Oostenrijk zijn sinds gistermiddag grotendeels onbereikbaar. De veelgebruikte Albergpas is dicht vanwege een lawine en de weg blijft waarschijnlijk nog de hele ochtend afgesloten. De Aalbergpas is een veelgebruikte route voor Nederlandse wintersporters. Volgens lokale media was het gisteren erg druk... vanwege de voorjaarsvakantie die voor sommigen net begint of juist is afgelopen. Voor zover bekend zijn er geen mensen of auto's onder de lawine terechtgekomen. Op de laatste dag van de Olympische winterspelen vandaag wordt nog gestreden om vijf Olympische titels. Nederland komt alleen nog in actie bij het bobsleeën. Na de runs van gisteren staat de viermans Bob op de 13e plaats. Het weer bewolkt met veel regen, vanuit het westen geleidelijk droger, en het wordt vandaag maximaal 12 graden. Dit was het NRS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Knopend hollendrecht Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Harden dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de AWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort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 Auguste Laat, samen met Bob Scholt. Het is officieel uh, gezongen door Bob Scholt. Ik heb het al eerder uh, <laughs> zo aangekondigd, een paar weken geleden. En iedere keer trapp ik er weer in. Ook onderweg zometeen Lou Bandi. Maar eerst hoort u een opname uit 1966 alweer. Het is die Blok, samen met Lee Jongewaard met mijn opa.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 Neem in je levensstrijd een verzetje op zijn tijd. Maar schep vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant. Je vrouw je heeft verlaten en ze is er stil vandoor Met je allerbeste vriend, die je niet zo graag verloor Moet je trachten mens te blijven, want bij denken aan je vriend zet je droevig arme knul, nee dat heeft hij niet verdiend Snap vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant Wat niemand kan geven, heb je zelf toch in de hand Neem in je strijd, een verzetje op zijn tijd. Maar ze vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, want hij vreugde in te leven zet de zorgen aan de kant. dat we een toch volk zijn, dat willen we weten. Lala, ja, dat was Lou Bandy met Schep Vreugde in het Leven. En daarvoor hoorde u uh, Bob Scholte met Breng eens een Zonnetje. En uh, daarvoor natuurlijk Heddy Blok en Leen Jongewaard. En Leen Jongewaard uh, is geboren als Leendert. Leendert Jongewaard was geboren in Amsterdam op uh, 30 maart 1927. En overleden in Nice. Op 4 juni 1996 was een Nederlandse acteur en zanger. en werd vooral bekend. Vooral, die vooral bekendheid genoot, moet ik zeggen. door zijn optredens in de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. Het schaap met de vijf poten en citroentje met suiker. En natuurlijk door zijn vertolking van onder andere in een rijtuigje. op een mooie Pinksterdag. en de plaat die u zojuist hoorde: heerlijke plaat. Mijn opa, en een toepasselijke paat voor de zondag, hè. En de volgende formatie is een, een jazzy dansorkest. Als u van jazz houdt, dan moet u zeker blijven luisteren... want straks na dit programma hebben we natuurlijk CFM Jazz. Maar in ieder geval, een jazzy dansorkest genaamd de Ramblers... is vooral beroemd geworden als populair radioorkest in Nederland. Dat was in het midden van de 20e eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands... uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz... En Amazementse muziek. En in de jaren 1930 hadden de muziekensembles met dergelijke aanbod enorm veel succes in Europa. En aan hun dominanten binnen de jazz kwam pas een einde door de komst van de Bibel. In de loop van de jaren 40, meen ik dat het was. Het werd opgericht op 1 september 1926 als een cabaretorkest voor het cabaret La Gold in Amsterdam. En nu hoort ze nu de Ramblers met Meneer de Baron is niet thuis. Een opname tegen 1939. Meneer de Baron is niet thuis. Hij is nu al weken lang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpool. Hij is de Baron, is al weken lang op reis. Zeg James, waarde James, ga meneer de baron eens halen, want James, beste James, de baron moet een rekening betalen, ik ben de leverancier van de port en de sherry en de dier, van de whisky, de rum en advocaat, ga eens vragen hoe het met betalen staat. Meneer de Baron is niet thuis, hij is nu al weken lang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpool, ijs. de Baron is al weken lang op reis. Zag James, Baster James, ga meneer de Baron eens halen, want James James, de baron moet een rekening betalen. Hij kocht bij mij een pantalon, omdat hij zo de straat niet meer op kan. Want zijn broek was versleten op de draad. Ga eens vragen hoe het met betalen staat. Meneer de baron is niet thuis.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 Ik ben oom Kees uit Canada. En ik laat hem een massa dollars aan. Ik ben blij, nevens weer te zien. En ik schenk hem minstens een miljoen of tien. Meneer de Baron is wel thuis, hij blijft nu al weken lang in huis. Hij maakt geen expeditie naar het Noordpoolijs en hij gaat in geen jaren nu op reis. Meneer de Baron zit in bad, daar zit hij nu al een dag of wat. Zijn kleren heb ik bij ome Jan gebracht, ik kan u zeggen, er wordt op u gewacht. Goedenavond, goedenavond met elkaar Aan de tafeltjes en aan de bar. Neem je niet kwalijk dat ik u allen nog niet ken Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Japie de portier Ik heb zo'n jong vol baantje hier Ik zeg altijd keer op keer Dag mevrouw en dag meneer Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij je lied en een glas wijn, kan het zo gezellig zijn? Maak vanavond de plezier, geef je hoed en jas maar hier, want ik ben Jaapie de portier. Ik vind het fijn dat u zich hier zo amuseert, want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Haak er eens in en zing eens gezellig met me mee, want ik ben Jaapie de Poetier, hola die yeah. Ik ben Jaapie de Poetier, ik heb zo'n joogvol hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij de liefde en een Maar geef uw hoedenjas jas maar hier, want ik ben Jaapie de Portier. Het kerstje speelt een vrolijk stuk muziek, want de stemming is weer manjevier. Leef je de pret, we zetten de zorgen weer opzij, maar als u weg gaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben Jaapie de Portier, ik heb zo'n joveel bandje hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Wij er niet en een glas wijn. Kan het zo gezellig zijn? Maak vanavond veel plezier. mag ik uw hoed in uw jas maar hier. Want ik ben jaapie de portier. Mm.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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een harmonica. die speelt door E mi fa sol la, tralala tra Zo heerlijk rustig, je yeah, je yeah. en een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk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 Voordat ze weer naar huis toe gaan en ze zegt voldaan, wat was dat rustig? Yeah, yeah. Ja, in het blokje van drie hoorde je als eerste de Ramblers. Met meneer de Baron is niet thuis. Ja, nou, als je moet betalen en die zien er niet natuurlijk. Daarachteraan Jaapie de portier. Daarachteraan uh, Wim, zonneveld met zo heerlijk rustig. En. Hij heeft een heleboel mooie platen gemaakt. Ze bekend is wel het dorp natuurlijk, onder andere. Maar deze plaat van zo heerlijk rustig... vind ik altijd echt heerlijk rustig. Ja, dubbelzinnig. Maar het is wel zo. Het is echt een heerlijke plaat. En zeker toepasselijk ook voor een zondag. En Wim Zonneveld is geboren als Willem Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij werd geboren in Utrecht. Hè? En in 1932 ging hij, bij het zingen, ging hij zingen bij de amateurzanggroep de Keep Smiling Singers. Waarna hij in 1934 met Fons Gooster zijn voor een opdracht bij jubilerende verenigingen en instellingen. En later ontmoette hij in dat jaar Huub Jansen met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Het was eerst op de... Westermarkten. was dat ook alweer? Op de Westermarkt, hè? Op de Westermarkt en later op de Prinsengracht. En hetzelfde jaar werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davids. Waar hij tevens kleine rolletjes mocht spelen en chansons mocht zingen. En uh, ja, uiteindelijk is het uh, geschiedenis. Hè? Wim Zonneveld, u hoorde hem zojuist met Zo Heerlijk Rustig. En ik heb er nog één voor hem klaar, van u, voor u klaarstaan. Zo, het is tijd voor een bak koffie. Ik laat u genieten van Wim Zonneveld met De Eerste Klant. Er waren twee zoete gelieven die vonden de wereld te klein. Toen trouwden ze gauw met elkander... om baas van hun eigen te zijn. Ze deden het maar op een koopje... het zat er niet meer bij hen aan. En als ze er nu nog aan denken dan hadden ze het nimmer gedaan. Ze zouden een zaakje beginnen, een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten, de kalk van hun huis was nog nat. Ze kochten een wagentje groenten, wat krote, wat uien en peen, die stalden ze uit voor de glazen met kropsla en koler doorheen. Ze werkten en plasten en stoeiden, ze zoenden elkander zo tegen. Die blonken als spiegels, ze boemden hun rug erop zeer. Het vrouwtje zat achter de toonbank, ze prijste de mandjes met fruit. De man nam een kijkje van buiten en lachte haar toe door de ruit. Zo leefde ze enige dagen. Maar niemand had trek in hun sla, geen mens kwam de winkel eens binnen, er was nog geen cent in de la. En toen ze geen stuiver verdienden, ondanks hun gewerk en getop. Toen aten ze maar van de honger, hun uien en bloemkolen op. En toen ze geen groente meer hadden, geen bieten, geen uien, geen peen. En toen ze elkaar niet meer zoenden, zoals ze dat deden voorheen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van tien in haar hand, die vroeg of de baas dat kon wisselen, en dat was hun enigste klant.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 het seizoen blauw ingezet, kijk eens morgens door de ruit, over het dorp speelt uit, en je roept met blij gezicht, kijk eens luid, de gracht leidt dicht, en dan vraag je aan de meid, of ze in de school maakt tijd, ergens schaatsen heeft gezien, want wie weet, wellicht misschien, als de schilleboer niet liegt, en de beeldje niet bedriegt, wordt het heis 18 karatsch. En dan gaan we op de schaat. over het ijs, over het ijs, over het ijskalle ijs. De baan op en neer, met de wind om je kop, een tintelend gezicht en een bureau je mond. De baan door een wit paradijs op het ijs, op het ijs.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 Al is heel de wereld zot. Ik zit op mijn duivenkot, boven aardse dingen hoog verheven. En kijk naar mijn duivenvlucht in die wijde blauwe lucht. Omdat het mijn lust is en mijn leven. Als het zonnetje schijnt op mijn duivenkot, op mijn duiven. Plezier en genot op een duivenkot, op een duivenkot. Dan laat ik mijn prijsvliegers buiten, of zit naar een vreemde te fluiten. Dan voel ik me weer rijk en tevreden met mijn lot op mijn duiven. Zit ik in de nok, stil te wachten bij de klok, want mijn blauwe moet de prijs winnen. Ik hou van de duivensport, want ik ben geen rijke lot. Aan een renpaard kan ik niet beginnen als het zonnetje schijnt op mijn duivenkot. Op mijn duivenkot, op mijn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 Buiten, of zitten naar een vreemde te fluiten. dan voel ik me weer rijk en tevreden mijn lot op mijn duivenkot. Ja, dat was de broer van Tom, oftewel Doris, en dit was zijn broer Kees Manders met 'Als het zonnetje schijnt op mijn duivenkot. En daarvoor hoorde u Louis Davids met uh, 'Op het ijs' een opname 1934. En de volgende artiest is Rijk de Gooier. Geboren in Utrecht op 17 december 1925. En overleden in Amsterdam op 2 november 2011. En hij is natuurlijk bij het grote publiek beter bekend als Rijk de Gooier. Een Nederlandse acteur die tevens namen heeft gemaakt als komiek, zanger, schrijver en kolonist. En hij werd geboren als achtste kind in een geremoveerde bakkersgezin. En als helft van een twee-eigen tweeling. Hij werd als eerste geboren voor zijn tweelingzus Ankie... En zijn geboortehuis staat aan de Bemuren Weerwesterzijde nummer 1 in Utrecht. En hij woonde vervolgens uh, onder meer in de Adelaarstraat. En u hoort hem hier Rijk de Gooien samen met uh, Johnny Krijkamp. Johnny Krijkamp uh, senior. Met uh, O Waterloopplein. Ik liep een beetje door de stad. Ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens. Ik stond er weer als iedere keer. Die oude plek hier in Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam en waar ik altijd weer wil zijn, het waterloopplein. O oh, waterloopplein, o oh, waterloopplein. Het is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook klein. Het is dus mee moet met het scheutje gein, het waterloopplein.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 Je sneeuw moet met een scheutje heen, het water loopt blij. Een keulse pot, een kolenkit, een steelpan waar een gat in zit. Een naakte etalagepot, maar dan zonder kool. De Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt. Een zootje en toch is het fijn, mijn waterloop klein. Oh.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 En te komt er dan. Loes en echte lijsten in de laag. Het zal wel voorjaar wezen. Loes en echte meester in de laag. Het zal wel voorjaar zijn. Ik dek nog even tienst van februari. Maar hetzelfde is gebeurd. Hé, hey, oma.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 ik zing graag een feestje met een meisje in de maandenschijn. Ik heb maling aan geld. ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, schat, dan worden we man en vrouw.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 ik heb maling aan geest. Ik verlang slechts naar jou. Doe dus zeg nou ja, mijn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 ik heb maling aan geur. Ik verlang seks naar jou. Doe zeg nou ja, schat, Dan worden we man en vrouw. Ik heb maling aan de muziek van de Ramblers met Ik heb maling aan geld. En daarvoor Adela Bloemendaal met een lijster in de la. Een beetje ja, carnavalsmuziek op de radio. Dit was dan heel, van heel lang geleden. Maar we zitten natuurlijk een beetje in de carnavalstijd. Uh, uh, ja, de carnaval hier in, uh, in deze regio wordt het nou niet echt gevierd. Maar ik hoorde laatst in Noordwijk zijn ze er al mee begonnen. Of dat, dat doen ze in ieder geval. En natuurlijk hebben we Oeteldom. Terwijl Brabant, het oost van het land en Limburg, daar wordt... Nou, wordt daar uh, carnaval gevierd. Heel veel uh, bier drank. En allemaal praalwagens en allemaal feestende mensen. Dus ja, je moet ervan houden. Wij hielden er niet zo van. Vroeger moet ik zeggen, vroeger hadden we hier ook kroegentochten en kindercarnaval. Maar tegenwoordig ja, is het er een beetje uit. Je moet er echt voor naar, naar Brabant of naar het oost van het land. Zie je van Zandvoort, de volgende artiest is Piet Bambergen. Hij is geboren als Pieter van Bambergen. Geboren in Amsterdam op 3 maart 1931 en overleden in het heerlijke warme Creta. 15 juni 1996. Was een Nederlandse komiek en acteur vooral bekend als punchliner van de Mountain en hij was oorspronkelijk Diamantslijp. In zijn vrije tijd speelde hij met Fred Plavier. Speelde hij gitaar. En ze kregen, succes, ze kregen succes toen ze met Johnny Jordan een door Nederland en België maakten. En Rudy Carel raadde hem aan om Sketches te gaan spelen. Na een ontdekking door Rudy Carel traden ze ook op de televisie ze op. En toen Plavier in 1965 overleed, werd de rol van haargever overgenomen door René Van Voren. Pseudoniem van René Sleeswijk. Alhoewel Bamberg en Van Voren privé geen vrienden waren, vormden ze een uiterst succesvol duo. En u hoort hem nu, Piet. Bambergen samen met Adelle Bloemendaal en Len Jongewaard, We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen. Luistert u maar. Vriendschap, liefde, broederschap. Komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Vriendschap, liefde, broederschap. Het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap. Dat mag je nooit vergeten. Nee, we bennen op de wereld om elkaar om elkaar.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 Welk een vreugd je haar bereidt dus door haar een kind te schenken? En we winnen op de wereld om mekaar, om mekaar, om mekaar, om mekaar te helpen, Iwaan. Ja! We winnen op de wereld om mekaar, om mekaar, om mekaar, om mekaar te helpen, Iwaan. In de plaats van hart en neid, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Dit reeds wordt de dagen raad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstond, ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want ja! we zijn ja! toch op de wereld omgaan. Uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes CoreDrayer voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Uiteraard, volgende week eh, zondag zijn we er weer. En als u het programma gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Johnny Jordaan en Willy Alberti met Odora Clara. Nog een hele fijne zondag en tot ziens. Oh MUZIEK Jessie here up the